Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld ook heel hartelijk welkom. Vorige aflevering uh, zijn we begonnen aan het thema van de blindgeborenen als type van Israël. en We kwamen al heel snel uit van waarom moest dan Israël blind geboren worden en hoe zit dat dan allemaal. Maar voordat we verder daarmee gaan het is het misschien goed om eventjes een soort samenvatting te maken wat we... Vorige week hebben we besproken, zodat mensen die nu inhaken daar een klein beetje op de hoogte zijn. Ja, het kwam een beetje door, door jouw schuld. Ja, dat Want ik. jij zegt, ja. uh, wat zou een orthodoxe Jood van vinden om blind geboren genoemd te worden? Ja, en ze hebben toch. Ja, nou, en dat, dat schokte mij even. Ja. Dus toen dwong je me even die teksten aan te halen. Ja, precies. Het begon eigenlijk al bij de geboorte van Israël, want dan zegt uh, Mozes, zegt mosje, en die zegt hier, maar de, in Deuteronomium, 5 Mozes, 29 vers 4, De Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. Ja. Dat wordt nogal krachtig door de profeet Jezaja uh, bevestigd. Die mm -hmm. profeet Jezaja in zijn roepingsvisioen, mm -hmm. ja, in Jezaja 6, dat is een heel indrukwekkend hoofdstuk, maar... Hij zegt, wat, ga prediken. En wat moet ik prediken? Nou, dan zegt uh, de Heer in Jesaja 6, vers 9. Zeg tot dit volk, hoort aldoor, maar verstaat niet. Wat zou ze dan niet verstaan? Straks maar even. En ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak dit hart van het volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet horen. Opdat zijn hart het niet verstaat, zodat het zich zou bekeren. Ja. Dus Jezaja moest het volk, ik zou bijna zeggen, blind en doof prediken. Ja. Zat ja, als, als ik orthodoxe Jood was, dan zou ik zeggen, van, ja, is dat dan wel fair? Dat is ook de goede vraag. Dat, dat zei Job ook. Ja. Die, die zei: Het is niet fair wat u doet, heren. Ja. Het is niet eerlijk. Ja. Ik kan wel gezondigd hebben, maar, maar de straf die er tegenover staat. En dat, too much. En, dan ze, en, en de Heer maakt het goed. Dus ik kan de Joden zeggen: We kunnen dan gezondigd hebben, blind op onze blindheid, mm -hmm. maar de straf die over ons gekomen is door alle eeuwen heen. Ja, met Shoah. Nee, precies, precies hetzelfde: Dat is niet fair. Nee. is te erg. Ja. En, de, en, en dan zeg ik, dat ben ik er nog mee eens ook. Ja. Het is te erg wat er allemaal gebeurd Absoluut, is. Absoluut. met joodse volk. Ja. Waarom? Dat is nu het geheim. Toen kwam Yeshua. Waarvan wij weten en geloven van harte dat hij de Messias is. Ja. Gekomen Messias. Wat doet hij? Hij predikte in gelijkenissen. Mm -hmm. In het Oude Testament staan ook gelijkenissen in de tenacht. Goed. En dan staat er... Hij in, ik, daarom predikt hij in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zo, zouden zien en blind zijn en horenden doof zouden zijn. Die sluit aan, Yeshua, bij de profeet Jesaja. Dat, dat is een ernstige zaak. En hij hield zijn Messias zijn, vooral in het laatste deel van zijn bediening, hield hij zijn Messias zijn heel stil, ja, toen de apostelen... Toen de, de discipelen hem in zijn heerlijkheid gezien hadden op de berg, toen hij daar verscheen met Mozes en Elia. Die eh, kregen ze te horen, vertel aan niemand voorlopig wat je gezien hebt. En bovendien zei hij vaak tegen mensen die genezen waren. En Petrus zei die tegen, die hem herkende als Messias, zei hij, zeg dat tegen niemand. Hij hield dat stil. Mm -hmm. Wat zit daar allemaal achter? En, en, en, en Paulus die spreekt daar ook allemaal over. Ja. En aan de andere kant zegt de apostel Paulus, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd." Ja. En citeert de apostel Paulus dat uh, de verbonden, Romeinen 9, de verbonden, de, waar zijn ze dan blind voor? En waarom is dat? Dat zijn de twee grote vragen ja. en daar bleven we bij. Ja. Even, even, even voordat we dan hiermee verder gaan. Nog even de link. We hebben, we hebben gezegd, we kijken het even vanuit een orthodoxe Jood. Uh, maar als je nou, zeg maar, de, de rol van de Satan hierin zit, ziet. Je, je zei van, ja, is, is dit allemaal niet te erg? Ja, het is te erg wat er allemaal gebeurd is. Maar waar we het hebben gehad over, ook wel over Mozes, over... De, de, ...de kindjes die allemaal vermoord moesten worden, zodat het volk uh, geen, geen nieuwe lijden zou krijgen... Uh, ...bij de heer Jezus, dat alle kindjes vermoord moesten Met de worden. De, ja. En, en de duivel, daar weten we van, dat hij is gekomen als de moordenaar der beginnen. En hij wil niet dat, dat, dat uh, er ook maar iets van de belofte van God uiteindelijk zal uitkomen. Dus... Keer op keer op keer, we zagen bij Mozes, we zagen bij, bij, de, bij de komst van de Heer Jezus, uh, dat al die kindertjes uitgemoord moesten worden. Uh, keer op keer zie je dat de moordenaar de beginnen zijn werk grondig doet om te proberen om alles wat God met het volk Israël van plan was, om dat te verhinderen. Ja, dat klopt. Kijken we nog even naar Job. Ja. En uh, toen zei... Satan tegen Job, tegen de heer. Man, ik, ik, ik kan niks doen ja. tegenover Job, mm -hmm. want u hebt uw beschermende hand op hen. Ja. En, en, en dat is het hele geheimenis. En toen die uh, Job ziek mocht maken, zei de Heere God: Doe dat dan maar, want Satan deed het inderdaad. Mm -hmm. Maar het ging wel onder toelating van de Heeren. Ja. En dat is in, met, met alles. Alles, niets ontglipt de Almachtige. Nee, maar dan staat de Showa daar toch wel in een schijnend schrijn, uh, contrast. Zoals een, een vriend, hij is al lang overleden. Ze tegen mij zei, ik snap niet dat God niet beter voor zijn volkszorg zei hij tegen mij. Je ja. uh, hebt hem ook gekend waarschijnlijk. Maar goed, dat doet er niet toe. En dat zei Job ook. Ja. Job zei dat staat in geen verhouding met wat wij gedaan hebben. Ja. Het lijden van de Heer Jezus op Golgotha... staat in geen verhouding met wat hij... Want hij was onschuldig. Hij was totaal onschuldig. Hij was zonderloos en, en hij was schuldeloos. Ja. En toch schreeuwde hij... Het, het ergste wat hem overkwam was... Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja. Die dingen spelen ook. Ja. En bij Job zagen we... En dat is het prachtige voorbeeld van Job. Dat uiteindelijk de Almachtige alle dingen wel maakt. Hmm. Daarom zeggen wij ook en beleiden wij ook... zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ja. Dat betekent dat hij zijn goedertierenheid ook in de, e in de eeuwigheid uitwerkt. Wij kijken bij de dood. Het schijnt alles afgelopen. Maar alles is niet afgelopen bij de dood. Bij de dood begint het pas. Ja. En dat zie je bij Job... En dat zul je straks ook zien bij Israël. En dat gaat nog voor de dood. Dat Israël weer tot heerlijkheid komt. En dat de genezing die Job ten deel viel. Hij kreeg twee keer zoveel als hij had. Maar hij kreeg ook troost. Ja. Door het horen van de stem van God. Ja. En door het horen van zijn stem. Treedt er heil en treedt er genezing. Die stem die is zo geladen met liefde. En zo geladen met genezende kracht. Dat ook is, ja, dat zal ervaren. Ja, dus eigenlijk ook opnieuw, hè, met het lijden van de Jezus Jezus, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Uh, dan zie je dat Israël ook weer type is van de Heer Jezus. Ja. Uh, omdat bij de, de gaskamers, uh, de, de joden dat ook geroepen hebben, en bij de massagraven, die ik onlangs zag in de Oekraïne, ja. verschrikken. Ja, vreselijk is hè. Uh, dan, dan moeten ze daar ook, mijn God, mijn God, waarom hebt gij ons verlaten? Waarom doet u niks? Waarom gebeurt er niks? Ja. Aan de andere kant staat daarover, tegenover Ezergia 37, dat de dorre doodsbeenderen zullen herleven. Ja. Eh, dus, ja, ja, ja. Dus, dat, dus er zijn ook zeg maar, prachtige diepe doorkijkjes in, uh, in de heilige schrift. Je had het over genezing. Hoe is het gegaan met die, met die blind geboren? Ja, maar ik moet nog even kijken. Het okay. waarom, uit waarom ik, hebben we ik, nog niet Ik mee. ga te snel. Uh, ja, je ja, ja, ja, ja. Ja. let op de tijd. Ik niet. Zij zijn... zijn en dan zegt hier Paulus, zij zijn gestruikeld zij, door hun val, is het heil tot de heidenen gekomen. Ja, ja. En er staat hier, verder in zegt hij, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja. En er staat ergens anders, een geest van diepe slaap heeft God hen gegeven. Ja. Waarom? Daar eindigen we de vorige keer mee: vanwege de identiteit van de messias. Ja. Zij kunnen het nog niet zien als volk, behalve de Messiaanse Joden. Mm -hmm. Dat zijn, zoals Paulus zegt van zichzelf, ontijdig geborenen. Ja, want dat is natuurlijk wel weer apart, want die groep die groeit vrij snel. En die groeit ook, zijn de, ja. Uh, dus, dus het gaat niet om heel gans Israël. Want um, een, een groep. Nee, ervan, dus, ja, er staat wel. Want er staat ja, dat weet ik. Dat het gans, is gans Israël behouden ja, zal worden. Ja, ja precies. Ja. Nee, maar ja. niet gans Israël zal verblind blijven, want er zijn al zoveel. Natuurlijk. Dat is altijd Israël is altijd overeind gebleven door de rest die ja. behouden wordt. Ja. Dat was in de tijd van, van Rehabiam, was dat zo. Dat was in de tijd van Elia en Elisa, was dat zo. Klopt. De 7000 ja. van Elia. Altijd is er een rest. Dus die zouden de Messias beleidende joden ook als een rest kunnen zien? Misschien. Zij, zij zullen waarschijnlijk zelf zeggen dat is te veel eer voor ons. Ja. Nou, als, als, als het goede Messias <laughs> ja, als <de> zijn, als ze joden zijn, zeggen ze ja. dat. Ja. Nou. Door hun, dus zij zijn dus, ze zijn nog blind uh -huh. voor de identiteit van de Messias. Ja. En voor de, de, de grootte van zijn genade en zijn heil. En dat hoeven de kerk hun dus niet kwalijk te nemen. Nee. Moeten wij dan Dan even... moeten ze dus niet kwalijk nemen, kom nou. We moeten ze zelfs dankbaar zijn. Ja, nee, precies. Ja. Om, ja. Omdat anders wij het dan de moeten hebben. Is Israël daar de eer voor geven. Natuurlijk. <coughs> En daarom geeft God Israël soms meer vreugde met de Torah mm -hmm. dan wij met Jezus hebben. Ja, ja. dat, ja, dat da is duidelijk te zien. Dat is de Simcha Torah. Ja. En dat is de vreugde die ze hebben. Ja. Dat is zo mooi. Ja, ja, dat is prachtig. De wel een vraag die dan reist uh, is van, moeten wij dan als christenen evangeliseren in Jeruzalem? In Israël? Zeg je niets over. Ik, niets ga niets over. Niet, ik ga niet praten over de, de, de broeders die hun, in hun ijver voor de heer Jezus onder de joden gaan evangeliseren. Ja, ja, ja. Dat doe ik niet. Nee, okay. nee, dat doe ik, nee absoluut niet. Nee. Ik wil niet dat ze uh, zeggen dat Jan van Banneveld evangeliseren verbiedt. Nee. En ik zou liever hebben dat dat ze dat ook niet gaat brengen. Nee, ik, ik heb er ook geen oordeel over, maar je hoort natuurlijk de diverse groepen gezegd. daarover praten. Dat wordt veel gezegd, ja. Dan moet je dat wel of niet doen. De ene groep zegt van nee, je moet troost, troost, troost mijn volk. En de andere zegt nee, ze hebben Jezus nodig. En natuurlijk hebben ze Jezus Tuurlijk. nodig, maar Jezus zal zelf ook een... Uh... Misschien kom ik daar straks nog op terug okay. als we dit gaan onthullen. Ja. Paulus die zegt dus hier, dat hebben we dus duidelijk gemaakt. Ja. Hoe zal dat aflopen? Het is duidelijk voor ons. Dit ja. is deel van het Messiaanse lijden van Israël. Mm -hmm. Rabijnen noemen dit lijden ook de weeën van de Messias. Ja. Ja, die, ze, ze zijn zo ongelooflijk dichtbij. Ja, absoluut. Ja. Het, is, het is bijna onbegrijpelijk hmm. dat het zo gaat. Ja. Maar de Almachtige heeft in zijn hand. En altijd was het zo. In al hun benauwdheden was ook hij benauwd. Ja. En altijd was de Eeuwige erbij. Mm -hmm. En nog steeds is de Eeuwige erbij. Nou, we gaan kijken hoe we op het af. Ja. Ho hoe lang hebben we nog? Oh, nog 13 minuten. Oké, okay, prachtig. We gaan gauw naar de profeet Zacharia. We gaan gauw naar de profeet Zacharia. En die heeft veel over de eindtijd geprofiteerd. En het is de slotte eindtijd, de profetie mm -hmm. waar we het over hebben. Zeker. En, en dan zitten we in Zacharia hoofdstuk 12. Het is bijna het moment van de wederkomst van de heer Jezus. Bijna in Zacharia 14 staat al zijn voeten zullen te dagen staan op de Olijfberg. Dat is de komst van de Messias ja. en dat zal geen Joten ontkennen, mm -hmm. want zat is het een nacht. Ja. Nou, gaan kijken. Zachariah 12. En hij zegt in vers 2, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken rondom. Nou, dat is momenteel rustig het geval. Ja. En uh, Abbas die wil Jeruzalem... En, en, en, en zelfs de volkeren rondom, zelfs de paus loopt op Jeruzalem. En die probeert steeds meer stukken van Jeruzalem in te pikken. Ja, en, en, en, en, en ze hebben momenteel weer een aantal uh, andere gelovigen naar Jeruzalem gelokt. Ja, niet alleen de paus, maar ook uh, allerlei orthodoxe stromingen uit Rusland. Uh, ja, ja, Grieks-orthodoxen en russisch orthodoxe. Ja, ja, precies. Ja. Die willen allemaal bij Jeruzalem. Ja. Een schaal van bevel. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Dus Jeruzalem wordt weer belegerd. Ik denk dat het ook een rol zal spelen, dat de Verenigde Naties zich ermee gaan bemoeien en dergelijke. Er zijn weinig dingen waar de Verenigde Naties zich mee bemoeid hebben in Amerika, die geen puin opgeworpen <coughs> ja. hebben. Ja, dus die strijd om Jeruzalem zal zich toespitsen. Misschien zal het erom gaan. Dat Israël eindelijk de, de gruwelijke moed, heeft, zou ik bijna zeggen, om de tempel te gaan herbouwen. Hmm. Ja, alles ligt klaar. De bouwtekeningen ja, zijn nee, klaar, dat is de priesters zijn opgeleid, ja. Ja. De, de levieten zingen de lofliederen van de Heer al bij de muur. Hmm. Ongelooflijk mooi is dat. Ja. En, en het, het, het, het, het, een van de dingen die nog gebeuren moeten is dat de tempel herbouwd wordt. Ja. En dan zitten mensen te mekken, ja, maar dan wordt een tempel waar de antichrist gaat zitten. Ja. Hij wordt herbouwd, dat dus zegt de schrift. Ja. En dat gaat gebeuren. Ja, moeten wij er dan al mee werken? Of als u niet mee wil werken, doet u het niet. <laughs> <laughs> maar ik doe het wel. Ja. Ja. Nee? Want ook die oude tempel werd verontreinigd. Ja. Ook de tempel waar de Heer Jezus ingepredikt mm -hmm. heeft, was al verontreinigd door, door Romeinse afgoedbeelden en een varken en dergelijke. Mm -hmm. En ook de tempel van Salomo is op die manier verontreinigd mm. en werd gereinigd door Iskia. Ja. Dus het is helemaal niet vreemd. Misschien is dat de aanleiding dat de volken zeggen, en, en, en nou is het afgelopen, we moeten daar een, een, een, een, een heiligdom van maken voor alle volken. Mm. En Jeruzalem is en, en, tenminste de, de stad van de drie grote monotheïstische godsdiensten. Ook weer zo'n zo, zo vrome leugen. Dan staat de koepel naast de tempel. Zeg je? En dan komt er een koepel naast de tempel te staan. Ja. Ja, ja. Ja, ja. mogen de Heers het verhinderen. Ja. Ja. Ze hebben die, die, die, die beroemde moslimgeleerde uit Turkije, Dat is een hele beroemde man, Achnan heet die geloof ik, mm -hmm. en die heeft veel contact met de rabbijnen. En die zegt, ja, dat moet een bedehuis worden voor alle volken, dus ook voor ons. Ja. En waarom maar gauw met de tempel, want dan kunnen we samen een bedehuis hebben. Dan <laughs> kunnen we samen vrede maken. Ja, hebben we samen in Jeruzalem. <laughs> en dat vinden, vinden die de domeinen prachtig. En, en de paus die zal er ook wel dergelijke talen uitslaan. Ja, goed, dat zie je. Dus die, die, die uh, wereldreligie moet natuurlijk ook vorm krijgen in de eindtijd. Ja, ja ik, ik heb er niet zoveel zin in. Nee, dat snap ik. Maar uh, als we het hebben we over eindtijd en profetie... Dan kun je de wereldreligie kun je niet omheen. Ja, daar, daarom zijn ze ook met de nieuwe wereldorde bezig ja. en de nieuwe wereldreligie bezig. Ja. En daar is de paus een van de voorgangers, ja. een katholieke vriend van, me die ja. hebben dat verzekerd. Ja. Natuurlijk is dat zo, zegt. Dus die, die, die NWR en de NWO mm -hmm. en dat gaat op een gegeven moment samen. Ja. En uh, dat is het nou, heel dramatisch. In dat kader zou het zeker kunnen. Dat is heel dramatisch. Nou, ja. dus maar goed. Die, die, die belegering die doorstaat Israël en, uh, en, en, en die overwint het. Die, die overwint. Maar in die tijd, als dat gebeurd is, vers, vers 3, zal ik Jeruzalem maken tot een steen van, uh, die alle naties moeten heffen. Ja. De eerste keer gaat het in strijd van alle volken in het rond. Mm -hmm. Dat zijn de volken rond Israël. Ja. En deze tweede belegering... Die gaat uh, worden in Jeruzalem een steen die alle naties, alle naties ja. de Verenigde Naties, die zullen nu eindelijk eens flink een leger tegen Jeruzalem opheffen om Jeruzalem te bevrijden van die orthodoxe joden. Ja. Niet dat die, ja, natuurlijk hun poot en hun hoofd strak. Ja. En die staan daar in Jeruzalem de, de heer te loven en te prijzen. Hm. Nou, wat er dan gebeurt, dan gaat de heren optreden. Dan gaat hij alle paarden, heen, en vreselijk. En de dien dagen, zegt de Heer in vers 9, want dan wordt hier in de versen 4 tot en met 8, wordt er iets over Israël gezegd en over het huis van David, dat in die belegering een grote rol speelt, want ja. dat, dat bestaat nu nog, dat heb ik je verteld. Ja. En uh, die spelen een rol ook in Israël. Uh, nou, maar de tien dagen, en dat is een hele merkwaardige tekst, vers 9, zal ik zoeken te verdelgen, alle volken die tegen Jeruzalem oproepen. God zal zoeken te verdelgen. Nou, hij doet het nog niet. Ja. Want het is God, hebben we al eerder gezien in een uitzending. God is altijd een God van uitstellen, uitstellen. Uh, niet afstellen, ja. maar uitstellen. En een God die altijd geduldig, langmoedig is het oude woord. Maar altijd geduldig in zijn genade. Maar het scheelt niet veel. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het zo spannend in Israël dat er in Jeruzalem stonden komen. Hm. Ik zal over het huis van David, die daar zit, en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten, de geest van genade en gebeden. Ja. Heel Jeruzalem zal bidden. Orthodoxen, zelfs met liberale Joden, en zelfs, ik denk, met seculiere Joden samen met Messiaanse Joden. Er wordt gebeden, hm. enorm gebeden wordt het. En dan zullen zij mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ja. Dit is, denk ik, een van de, op een van de grootste gebeurtenissen in de geschiedenis. Daar ben ik van overtuigd. Hmm. Ze zullen mij aanschouwen. Er staat, staat hem hier, maar in de oude vertaling en in het Hebreeuws staat ze zullen mij aanschouwen. Waaraan, wat is het teken van de mensen, Waaraan herkenden de discipelen hen? Er zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten. En wat gaat er gebeuren? Dan zullen we het allemaal zien. En dan staat er hier, in versen 12 tot en met 14, dat er een enorm wenen, een rouwklacht. Want hij is de koning. En over de goede koning komt altijd een rouwklacht in Israël. Dat hadden ja. ze verzuimd. Ja. En bovendien, ik zie het voor me. En ik, ik, het verhaal van, dat, van die, rab, en die oude rabbijn en met zo'n zo hoed op. En, en die loopt met zijn jongetje met een kippeltje en die krullen. Hmm. En die ziet hem ook. Want elk oog zal hem zien. Ja. Elk oog zal ja. hem zien, staat er geschreven. Ja. En, en, en die ziet het. En die zegt, <coughs> Abba, Amesjach, Abba, Yeshua, zegt hij dat met een tegen. En een pa die zegt, traden. <laughs> ik moet ook bijna huilen als ik het zie, zegt, ken... Zegt hij, ha, Yeshua. Hmm. Dat zal dan gebeuren. Ja. Dat is het moment dat de sluier bij Israël weggerukt wordt. Ja. Door de tekenen aan zijn handen en de tekenen aan zijn voeten. Door zijn verlossend werk op Golgotha. Dat hij de opgestane Heer is, want dat bewijst hij als hij daar verschijnt. Ja. En dan zal, zegt Jezus zelf, in Matthäus 24 zegt, dan zal het teken van de zoon, des mensen, verschijnen in de wolken. Ja. En... En ze zullen in mij zien. Dat is een prachtige apotheose. Um, voordat wij aan het eind van deze aflevering zijn... wil ik nog, toch nog wel even naar die genezing van die, oh ja. uh, van die uh, blind hè? Oh ja. Want um, er is ook genezing, zeg ja. maar. Ja, ik ga um, dat snel even kijken. Um, ik heb het hier allemaal even netjes opgestaan, opgeschreven. De heer die uh, zegt... ...nog zijn vader, nog zijn ouders, maar de werken gods moeten hem openbaar hebben. Ja. Nog Israël, nog de voorvaders, nog de, hebben gezondigd, maar de werken gods moeten aan Israël openbaar worden. Ja. En dat zien we dus nu. Ja. Herstel van het land, de terugkeer van het volk, is de machtige hulp van God in de oorlogen. En, en Israël is er nog niet. Die, die, die, die blinde man was er ook nog niet, nee. want wat doet de Heer? De heer Jezus zegt eerst de werken gods moeten openbaar worden, ja. ik ben het licht der wereld. En dan gaat hij naar die jongen toe, naar die blinde man. Ja. En hij spuugt op de grond en maakt daar een beetje slijk van, een beetje smerig. Speeksel en modder. Ja, met speeksel. En smeert dat zo over zijn ogen. En ze moeten wat doen. Ga naar het badwater Siloam en uh, laat je wassen. En, uh, uh, en ga heen en hij wies zich en kwam ziende terug. terug. Ja. Maar meneer Jezus was weg. Hij was genezen. God is bezig aan het herstel, maar de genezer is er nog niet. En Hij komt bij zijn buren en nou gaat een, er komt een lijn in. En waarom was het allemaal zo ingewikkeld? De heer had gewoon zijn oog aan kunnen raken als hij de oren aanraakte. Ja, omdat er een, een tijdstip, en er, moet, er moet iets tussendoor gebeuren. Mm -hmm. Daar moet tijd voor zijn bij de jongen. Die man, hij zegt, eerst zegt hij, waar zegt hij dat, de mens Jezus, hoe zegt hij, de mens Jezus. Even kijken, oh ja, in vers 11. De mens die Jezus genoemd wordt, ziet hij dat het een mens is. Het tweede wat hij dus ziet, euh, deze mens komt niet van God, want hij is een zondig mens, zeggen de fariseeën. En die kan, maar hij zegt, hij kan geen zonder zijn, man. Hoe kan een zond of mens tekenen doen? Hij ja. heeft een stapje verder, hij is geen aan nee. Jezus. Gaan ze verder, wat is er dan gebeurd? Wat zeg jij zelf van hem die de uh, ogen geopend heeft? Hij is een profeet. Ja. Volgende eta etappe. Ja. Ik denk dat Israël ergens, ook veel van seculier Israël, mm -hmm. op dit punt aangekomen dat ze Yeshua erkennen als profeet. Ja, precies. En ze willen niet aan die heidense Yeshua, mm -hmm. die kerkelijke Yeshua, maar ja. hij is een Joodse. Profet. Dat is een stemming ja. die er is. Nou, gaan ze nou verder? Is dit uw zoon? Gaan ze op een gegeven moment. Of hij een zondaar is, weet ik niet, zegt hij als ze uh, gaan vragen, die variseert. Wat heeft hij gedaan? Ik heb het u al toch al gezegd, zegt hij, een beetje sarcastisch. Ja. Hier. Want ze ondervragen hem weer heel fel. Mm -hmm. Ik heb het toch al gezegd, zegt hij. En waarom weer opnieuw horen? Wil je soms, let op wat hij zegt in vers uh, 27, aan het eind, wil je dus soms ook discipelen van hem worden? <laughs> ja. dat, dat sneed ze door hun hart natuurlijk. Ja, ja. Hij was echt lekker sarcastisch. Ja. Een type, een echte jood was hij dat, dat, hij dat zulke zei. Ja. Discipelen, hij was dus al discipel, hij wilde ja. een leerling mm -hmm. van Jezus worden. En hij zegt, als deze van God gekomen was, dan had hij niets kunnen doen. En toen gooiden ze hem de kerk uit. Ah, oh, sorry, ze gooiden hem de synagoge uit. Ja, ja. De eerste gemeente werd ook vervolgd. Mm -hmm. Ja, wat gebeurde toen? Toen zocht de heer Jezus hem op. Mm. Komt hij weer. En hij zegt: heer die, uh, Toen Jezus hoorde dat ze hem hadden uitgeworpen, dan zei hij, toen hij hem aantrof: Geloof je in de zoon des mensen? slaat op Daniel natuurlijk, ja. hè? de zoon ja. des mensen die ja. voor God verschijnt. En hij zei, wie is het dan, Heer, dat ik hem mag geloven? En Jezus zei tegen hem, je hebt hem niet slechts gezien. Dat is mooi, hè? Je hebt hem gezien. Ja, ja. hij komt kom Maar nou. die met u spreekt, die is het. Hmm. En dan komt het grote moment, ik geloof, Heer, en hij wierp zich voor hem neer. Prachtig. En dat is een schitterend eind. Ja. En dan gaat Israël geloven als ze hem zien, ja. hè, die ze doorstoken hebben. Dan krijgen we Zacharia 13. Mm -hmm. Dan komt er een enorme zuivering, ja. zoals er een groei was in die blind geboorde. Dat lezen we in uh, uh, uh, Zacharia 13. Mm -hmm. Een hele zuivering komt Israël. Dan worden de volken zo verschrikkelijk kwaad, dat lees je in Zacharia 14, dat inderdaad alle, alle volken die trekken ter strijde. Ja. Het moet maar eens een keertje afgelopen zijn mm -hmm. met die joden. En, eh, en eh, Jeruzalem wordt bijna vertrapt. Hm. En dan treedt de heer zelf op. En dan verschijnt hij op de olijfberg. En dan breekt het koninkrijk van de heer uit. Nou, en als we het over David hebben een volgende keer, zullen we kijken wat er dan gebeurt. Mooi Jan. Uh, goed om te zien hoe zeg maar, al die verbanden zo in elkaar grijpen. Hoe de blindgeborene ook uiteindelijk die genezing ontvangt. En ook uh, te weten dat, dat dat eigenlijk ook een principe van God is. Dat er altijd eerst een uh, natuurlijke weg is en dan de geestelijke weg. Eerst de natuurlijke genezing, eerst het herstel van Israël, ja. land en volk, ja. en daarna het geestelijke herstel. Ja. Net, het is prachtig is het, hoe de Heer het in elkaar Dankjewel. We moeten het hier belaten en de volgende aflevering gaan we het hebben over David. Oh ja, David. Ja, ja, ja. ja geweldige apotheose als de Heer zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. En wat een geweldig... Gegeven is het eh, dat de Heer zegt: van er is altijd eerst een natuurlijke genezing en daarna komt de geestelijke genezing. En zo is dat ook bij ons: altijd eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. En het is goed om daarop te letten in onze eigen levens. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. En wat is het nieuwe verbond Hierza in en? Jeremia 31 staat het, en in Hebreeën 8 wordt dat nog eens herhaald. Jeremia 31 staat, wat is dat nieuwe bond dat ik zal sluiten met Israël? Ik zal mijn Torah, mijn wetten in hun hart en in hun verstand hebben. De verinder, verinderlijking van de Torah.